Vandaag doen we een interview met het bekendste koppel van de school. En uh, we gaan ze een paar vragen stellen. Uh, jongens, kunnen jullie even opletten? Oké, okay, dat gaat niet lukken. Nou ja, uh, dan maar wat anders. <middels> Hoe lang zijn jullie al bij elkaar? Morgen een week en twee dagen. Ben je wel eens vreemd gegaan? Nee. Wat is er zo leuk aan je vriendin? Ze is mooi. <laughs> Waar hebben jullie elkaar ontmoet? Op school. Hoe zijn je schoonouders? Ze zijn niet zo aardig. Kan je met je vriend net zo lachen als met je vriendinnen? Ja, maar over andere dingen. Heb je wel eens ruzie met je vriendje? Nee, hij heeft We zijn nu tegen iemand aangelopen met een deelbeeldige vriendin. Uh, vertel eens wat meer over. Over welke? Hoeveel heb je er? Ik heb er vier. Voor elke dag van de week één. Nou, begin maar bij maandag dan. Maandag heb ik wasdag, dus dan heb ik geen vriendin. Maar dinsdag heb ik Clara Bella. Klara is een jonge, frisse, Zweedse meid met blond haar en een volle boezem. En woensdag? Woensdag is het wasdag, dan heb ik geen vriendin. Maar donderdag heb ik bijvoorbeeld gitaarles. Nou, zie ik mijn gitaarleren als een vriendin. Hij is namelijk erg knap, hij heeft krullen. Hij heeft ook een gitaar en ik geil op mannen met gitaren. <laughs> ja. En dan zijn we bij vrijdag? Vrijdag is het wat ingewikkeld, dan heb ik er twee. De een wand in een prullenbak in Amsterdam-Noord. En de andere weet ik eigenlijk niet. Ik zie haar niet zo vaak. Het is ook denkbeeldig. Dus je kan hem niet echt zien. Het is eigenlijk mijn bril, bro. Ik heb namelijk een denkbeeldige vriendinzie bril, denk ik. En wat doe je in het weekend? <laughs> Dan slaap ik. Oké, okay, nou dankjewel voor dit uh, hele interessante interview. Dat was het weer voor deze week. Luister de volgende keer weer mee en check binnenkort ook onze nieuwe website.